Middernacht, het is zondag 15 september... Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De raad van toezicht van zorginstelling Humanitas DMH... heeft een verklaring afgegeven voor het aanstellen... van een dure interimbestuurder. De man verdiende bijna een ton met een maand werk. Over dat geld zegt de Raad van Toezicht niets. De Raad zegt alleen dat er een unaniem besluit was om de manager in te huren... en dat Humanitas een expertise nodig had om de continuïteit van de zorginstelling te verzekeren. Staatssecretaris Van Rijn vindt de hoge beloning ongewenst... en wil opheldering van de Raad van Toezicht. Syrië treedt toe tot de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De VN heeft van de regering Assad alle documenten gekregen die daarvoor nodig zijn. De toetreding is onderdeel van het Russisch-Amerikaanse plan... om de chemische wapenvoorraden van Syrië onder internationaal toezicht te stellen. Afgelopen dag werd tussen Washington en Moskou een akkoord bereikt over een tijdschema. In Amsterdam is een jongen van elf overleden aan de verwondingen die hij had opgelopen... toen hij stond te kijken bij de Amsterdam Short Rally op 1 september. Bij de rally reed een auto met grote snelheid het publiek in. Een vrouw van 41 kwam toen om. De jongen raakte zwaar gewond... Justitie ziet de bestuurder van de rallyauto als verdachte. De KNRM had het de afgelopen dag erg druk met watersporters... die vooral door de harde wind in problemen raakten. Er is gezocht naar de man van 70... die aan het begin van de avond was gaan zwemmen bij Bergen aan Zee. Zijn lichaam werd na een paar uur gevonden. Hij is waarschijnlijk overleden aan onderkoeling. Afgelopen middag kwamen rond het IJsselmeer veel katamarans in problemen. In de eredivisie heeft koploper Zwolle voor het eerst verlies geleden. Ajax was te sterk, het werd in Amsterdam 2-1. FC Twente speelde thuis gelijk tegen PSV 2-2. En SC Kambuur tegen Heracles werd 2-0. Het weer vannacht klaart het op, maar aan zee kan nog een bui vallen. Het wordt lokaal 7 graden. Overdag is het lange tijd droog met eerst ook nog wat zon. In de middag ruikt het bewolkt en later volgt regen. Middagtemperatuur 16 graden. Dit was het NOA-journaal. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Patrick Lodiers. Ja, een bijzondere nacht. Welkom live vanuit het College Hotel te Amsterdam. En uh, elke week mag ik hier uh, iemand interviewen... die altijd op een kamer even tot rust mag komen. Maar het is een groot congres in Amsterdam, dus alle kamers zijn vol. Maar we zitten wel in het College Hotel, maar in een soort van vergaderzaaltje. Maar een heel sfeervol vergaderzaaltje aan een uh, lange zwarte tafel. En uh, de man die bij mij aan tafel zit, uh, ja, die is dat gewend om aan een tafel te zitten. Want uh, hij is de uh, anchorman van de uh, nieuwsuur. Maar daarnaast is hij ook... Ja, toch de presentator en uitvinder van het programma uh, College Tour. Gisteren nog met uh, Armin van Buren. Maar door zijn doorzittingsvermogen... wist hij ook mensen als uh, Richard Branson en, en, en Sting te strikken... Of, of, of de Dalai Lama of uh, Bisschop Tutu. Het is mij een grote eer dat ik hier aan tafel heb uh, Twan Huis. Hallo. Ja, dat hallo. Ja, net, net nog aan, uh, in de studio in uh, Media Mediapark en nu alweer hier snel de auto weggebracht en zelfs op de fiets gekomen. Ja. Dus ik, ik hoop dat je een beetje ontspannen bent. Ik ben zeker ontspannen. Ik dacht, je hebt hier vast heel veel drank staan, dus ik kom op de fiets. Ja, heel, heel verstandig. Nou, je zit al aan een wit wijntje. Ja. Straks kunnen we de roomservice nog even bellen. Um, ik zei het net al een beetje in mijn inleiding. Uh, jij gaat voor het beste. Jij bent een man die niet snel tevreden is. Dus ik vraag me af, wanneer ben je tevreden als we dit uur achter de rug hebben? Wat voor een interview moet het dan geweest zijn met Twan Huis? Mm, God, daar heb ik geen seconde over nagedacht. Maar als mensen nu al in slaap vallen, is het mislukt. Mm -hmm. En uh, als je na tien minuten denkt van uh, wat een gezeven op de radio... dan is het ook mislukt. En hoe dus, ga je dat vermijden? Ik heb geen idee. Het ligt natuurlijk aan de vragen die jij gaat stellen. Maar ik vind dat alles wat je doet, tenminste wat ik doe... laat ik niet, uh, het niet over jou hebben dat dat wel enige spanning met zich mee moet brengen. In de zin van, een verhaal moet mooi verteld worden. Een uitzending van Nieuwsuur of van College Tour moet uh, spannend zijn... tot aan de laatste seconde, tot aan de leader. En als dat niet gelukt is, en als mensen afhaken, dan is het mislukt. Maar, maar jij zegt, van het ligt natuurlijk ook aan de vragen die ik stel, dat klopt. Uh, maar ik heb je boek gelezen, dat ook weer uitgekomen is... je tweede al over uh, de College Tour uitzendingen... En daarin staat ook uh, die prachtige uitzending beschreven met Whoopi Goldberg. Ja. En waarom werd dat zo'n mooie uitzending? Dat kwam ook door de antwoorden. Nee, dat, de, het mooie van de College Tour is dat het een programma is waarin... Ik samen met studenten een gast interview. En de, het geheim van het programma, maar dat is geen geheim meer... want dat vertel ik ook tegen de gasten en dan ze ondervinden het ook... is dat uh, studenten zijn niet chagrijnig of cynisch of ironisch. Die mensen die komen echt om die gasten te interviewen... en om te luisteren naar zijn of haar antwoorden... en om zich te laten inspireren, letterlijk. En af en toe dan uh, gebeurt het dat dat uh, uh, een vlucht neemt. En dat gebeurde bij Whoopi Goldberg op een aantal momenten in de uitzending. dat kan natuurlijk alleen als een gast zich helemaal lekker voelt. En zij kwam binnen uh, bij uh, de kerk De Duif... waar die opnames waren vanuit het Amstelhotel. En het was nog tamelijk vroeg, 11 uur zaterdagochtend. En volgens mij was het nog een beetje gejetlagd. En voor haar is het het zoveelste interview in een lange carrière die ze gehad heeft. Totdat ze de zaal binnenkwam... En toen had ze vrij snel door van, wacht even, dit is anders dan normaal. En dat hebben al onze gasten. Ze merken allemaal dat er in de zaal energie zit van jonge mensen... die dingen willen weten die uh, misschien wel eens eerder gevraagd zijn... maar dan toch niet op die manier. Of er komen vragen die ze nog nooit gehoord hebben... waardoor ze extreem door verrast worden. En dat was bij Whoopi Goldberg een aantal keren zo... En het gebeurde op het moment dat een student vertelde... dat hij licht autistisch was, lid werd van de Star Trek fanclub... omdat zij zo'n mooie rol speelde in Star Trek. En door haar had hij eigenlijk een ander leven gecreëerd voor zichzelf... en was hij heel sterk geworden. En dat leidde tot tranen en een big hug en emoties. Nou, ik heb vier dagen lang gestuiterd door Amsterdam... omdat het zo'n fantastische ervaring was. Ja, dus zit het ook natuurlijk in de antwoorden die mensen geven. Ja, het zit in de antwoorden, in de vragen, in de hele mix... En uiteindelijk gaat het er altijd om, ook in mijn werk... maar ook in zo'n uitzending, is uh, dat heb ik opgepikt in Amerika... to tell a good story. Een interview of een radioprogramma of een televisieprogramma... moet een mooi verhaal in zich dragen. En degene die uitgenodigd wordt, moet ook, ik dus in dit geval... bereid zijn om, um, om mooie verhalen te vertellen. En om eerlijk te zijn en om... Antwoorden te geven. Ja, Tenzij uh, er slechte vragen worden gesteld, dan lukt het niet. Ja, precies, maar dan mag je altijd zeggen: een slechte vraag. Kan. Dan wordt het niet heel ja. spannend, toch? Uh, nee, want daar draait het volgens mij bij college toe ook uh, uh, erg om, is over het uh, uh, voetlicht krijgen. De inspiratie van die grote meesters waar jij uh, dat interview mee hebt. Hoe weet jij mensen te inspireren waarmee je werkt? De redactie. De redactie of de mensen bij Nieuwsuur? Of... Uh, nou, dat is hartstikke moeilijk om mensen te inspireren. Want uh, goh, dat, dat vind ik echt ingewikkeld. Ik, ben, ik zou niet goed in staat zijn om een groot bedrijf te leiden of wat dan ook. Uh, ik probeer mijn enthousiasme over te dragen, maar ik merk ook dat ik ongeduldig ben. En dat ik vaak al drie stappen vooruit ben in het proces. En dat komt omdat ik al heel lang gasten produceer voor uh, reportages vroeger of voor televisieprogramma's. Maar het is ook wel heel leuk om te merken... dat uh, we hebben een hele jonge redactie... en mensen pikken het heel snel op. En ze vinden het mooi om voor het programma te werken. Dus ik hoop dat mijn enthousiasme en mijn gedrevenheid... overgedragen wordt op anderen. En tot nu toe lukt dat ook. Um, jouw gedrevenheid en jouw enthousiasme... Is, dat, is het vermoeiend om het van huis te zijn? Helemaal niet, vind ik, Nee. Is het vermoeiend voor de omgeving, voor bijvoorbeeld jouw redactie... of je familie om uh, met van huis samen te werken of samen te zijn? Ja, dat, dat moet je natuurlijk eigenlijk aan andere mensen vragen. Ik weet dat niet helemaal zeker, maar um, ik doe wat ik het mooiste vind om te doen. Dit, dit werk is mijn passie. En uh, kijk, voor sommige mensen is het werk gewoon werk, is het geld. Voor andere mensen is het een hobby. En voor sommige mensen, zoals voor mij, is het een passie. En soms neigt mijn passie naar obsessie. En daar zit de gevarenzone. Dat als, als je obsessief wordt, dan um, is het natuurlijk niet ontspannen meer. Wanneer ben je obsessief geworden? Nou, Als iets niet lukt. Als, uh, als ik, om een voorbeeld te geven, een gast voor college tour heel graag wil hebben. En het lukt niet. Wie was dat? Nou, je had het net over Whoopi Goldberg. De redactrice die haar binnengesleept heeft, Sophie Langkemper. Dat is een, een van de meest fantastische redactrices die ooit voor het programma gewerkt heeft... Dat hebben allemaal hele goede mensen, maar zij is ze heel erg goed. En zij zei, een jaar voordat het lukte... er is een kans om Whoopi Goldberg te interviewen... in Amsterdam of in New York, ik weet niet zeker waar... maar die kans is er. En toen zei ik, nou leuk, dat lijkt me hartstikke mooi. Maar na drie maanden was het nog niet rond... en na vier maanden niet, en vijf maanden niet... tot ik op een gegeven moment zei van, goh, hou me mee op... want het kost veel te veel tijd. En het is zonde van andere dingen die je kunt doen... En zij is ook zo iemand die doorgaat tot door het gaatje. En uiteindelijk heeft ze, zonder dat ik het wist, is ze ermee doorgegaan. En na een jaar had ze Whoopi Goldberg. Maar wanneer is bij jou dan een obsessie uit de hand gelopen? Of wanneer, wanneer denk je bij jezelf, het was nu zo obsessief? Geef daar eens een voorbeeld van. Het nou, het, uh, waar ik echt obsessief was... en ik moet daar de laatste dagen en weken veel aan denken... is in het, uh, tijdens de Balkanoorlog was ik verslaggever bij Nova. De voorloper van Nieuwsuur. En ik deed dus verslag vanuit Sarajevo en andere plekken tijdens de oorlog. En op een gegeven moment in uh, juli 2005, toen viel Srebrenica... en daar werden 8000 moslimmannen en jongens werden daar vermoord. En toen ben ik drie jaar lang bezig geweest... Om, uh, als researchjournalist bij NOVA om te kijken wat daar nu gebeurd was. En een onderste steen boven te krijgen over de rol van Nederlandse soldaten daar. De commandanten de Nederlandse politiek. En ik kon me daar niet meer van losmaken... omdat ik persoonlijke verhalen had gehoord van mensen die daar hun uh, zonen of vaders hadden verloren. En uh, op de een of andere manier uh, leidde dat ertoe... dat ik steeds maar verder wilde gaan met het onderzoek. En ik ben toen gered omdat ik... Uh, gered, tussen aanleidingstekens, omdat ik gevraagd werd... voor de functie van correspondent in Amerika. En toen kon ik het loslaten. Deels. Want in Amerika ben ik ook nog mee doorgegaan. Was je van jezelf geschrokken dat je zo diep ging? Nee, nee, nou nee. nee. Want ik vond ook dat dat moest. De... De reden waarom dat ik dat wilde doen... is als journalist sta je altijd aan de zijlijn. En je doet altijd verslag van de gebeurtenissen. En soms zijn er momenten waarop je denkt... van eigenlijk kan ik niet meer blijven toekijken. Eigenlijk moet ik nu een standpunt innemen... of ik moet mensen gaan helpen of wat dan ook. Maar dat slaat nergens op. Want als één pitter als met, met je cameraatje of je microfoon... kun je niet veel doen. Bovendien... Wat moet ik doen? Ik ben, uh, ik ben niet medisch opgeleid. Ik kan mensen niet, uh, ik kan niet eens, ik kan een pleister op plakken en daar stopt het. Vechten wil ik niet. Ik ben geen soldaat. Ik wil geen politicus zijn. Dus uiteindelijk val ik steeds weer terug in mijn oude rol. De rol die ik graag wil hebben. Die van verslaggever. En je zei van, ja, ik moet, uh, de laatste dagen er weer aan denken. Komt dat door de, uh, gebeurtenissen in Syrië? Ja. Ja, nee, dat, dat, daar komt dat zeker door. Dat is heel, dat is een, uh, een afschuwelijk conflict en ik begrijp iedereen die zegt van uh, we moeten daar uh, ver bij uit de buurt blijven want het is een, een, een, um, een kruidvat en voor je het weet doet Israël en Iran mee. Dat is allemaal waar, dat, dat zie ik ook. Maar tegelijkertijd hoor ik ook dezelfde teksten terug die ik gehoord heb toen ik verslag deed in Bosnië. Ook toen werd er gezegd van oh daar moet je je niet in mengen in dat conflict want voor je het weet staat de hele Balkan in de fik. En die Bosnische Serviërs, dat zijn geen kleine jongens... die hebben wapentuigen en die schieten Amerikaanse vliegtuigen... of Franse vliegtuigen of Nederlandse vliegtuigen uit de lucht. De retoriek van toen in de jaren negentig is dezelfde als die van nu. Met dit verschil, en daarom raakt het me... op 21 augustus, twee weken geleden... Uh, heeft de wereld bijna live kunnen meekijken met een vergassing... van, uh, zover we het nu weten, 1500 vrouwen, kinderen, mannen, bejaarden. En dat is nieuw. En ik realiseer me dat dat nieuw is. En ik vind het uh, schokkend dat tot nu toe het effect daarvan nul is. Ja, dat wordt wel onderhandeld natuurlijk. Maar de, het heeft geen effect voor die mensen die daar in de rotzooi zitten. Jij zegt ingrijpen. Dat zou het makkelijkste zijn wat ik uh, zou kunnen zeggen. Maar ik zeg... Is dat moeilijk om tijdens een uh, uitzending van Nieuwsuur... dat niet gewoon heel hard te roepen? Nee, dat is heel makkelijk. Nee, want Nieuwsuur, de, de functie die ik daar heb is... Uh, ik ben daar presentator van het programma, Anker en de, mijn mening doet er niet toe. Mijn mening is net zo belangrijk als die van jou... of iemand die hier voorbij wandelt voor dit hotel... of uh, Anne, jouw technicus die hier staat. Mijn mening is echt niet relevant daarin. Maar, ja, maar je hebt het meegemaakt. Nee, maar dat, dat wilde ik zeggen. Wat moeilijk ja, een is nu... Bedoel. Ja, maar wat ik last... Dat klopt. En ik leer volgens mij een beetje van geschiedenis. En andere journalisten die ik heb leren kennen in dat conflict... die zijn wel al over de grens gegaan... van neutraal journalistiek naar een mening. Gisteren, ik kom naar je antwoord. Gisteren is Christian Ammanpoer, een, een beroemde journaliste en nu presentator van CNN... die is... Woedend geworden in een talkshow. En die heeft gezegd: Het is een. een daar komt het kortweg op neer. Een schande dat een Amerikaanse president niet ingrijpt in Syrië. Uh, een van zijn voorgangers, Bill Clinton, is tot op de dag van vandaag bezig om zijn excuses aan te bieden. voor het feit dat hij in Rwanda niet heeft ingegrepen, waar een miljoen Hutu's zijn vermoord. En uh, ja, wat ik moeilijk vind op dit moment... is het feit dat er 5000 mensen per maand vermoord worden... slachtoffer worden van de oorlog in Syrië. En dat er nu onderhandeld wordt over de voorwaarden... waarop president Assad zijn chemische troep mag inleveren. Terwijl iedereen weet, die verstand van zaken heeft... en die een beetje kennis heeft van de geschiedenis... dat er nu onderhandeld wordt met een massamoordenaar. En deze man is de equivalent van Radu van Karadzic en Radko Mladic, de laatste generaal... de ander politiek leider tijdens de crisis en de oorlog op de Balkan. En het is alsof je tegen Radko Mladic, die verantwoordelijk was... voor de 8000 moslimmannen die overleden zijn, daar doodgeschoten... onder zijn bevel, zegt van, nou, dat had je niet mogen doen. Dat is een slechte daad. En nu gaan we met jou proberen een oplossing te zoeken uit dit conflict. Volgens mij kan dat niet. Wanneer word jij dan kwaad? Net zoals op Syria? Nou, dat kost me de afgelopen dagen wel aan de uh, tafel met vrienden kost me dat moeite om niet kwaad te worden. Maar waarom doe je het gewoon niet? Wat? Gewoon een keer kwaad worden. Ik, ik, ik, ik, uh, kwaad worden. Dat, dat, dat, ik kan kwaad worden in het oh, debat. maar niet emotie tonen. Nee, maar ik vind niet als journalist heb je een andere functie. Je bent CNN, de brenger van nieuws. CNN, weet je wel, dat is toch een van je grote, uh, grote nieuwszenders. En, en, en, daar doen ze het gewoon. Nee, maar ik zou en je, je het uitleggen het waarom en, dat je, dat het niet en, handig en, is. En, en, en, en wat je ook zegt, klopt. Hè, dat Bill Clinton niet heeft ingrepen ja. in Rwanda. Dat is een schande. Nee, maar ik vind dat als je als journalist nieuws wordt... dan doe je iets niet helemaal goed. Hoewel ik die Christian Ammenpoer, waar ik het over had... heel goed begrijp dat zij uh, kwaad werd en emotioneel tijdens een debat... Maar nu gaat het plotseling over haar. En dat is een probleem. Nu gaat het plotseling op Twitter en op, uh, uh, in de kranten gaat het erover... dat een CNN-prominent presentator boos is geworden... over het feit dat er niet wordt ingegrepen. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het gaat erom, en daar is ook niemand mee geholpen. Het gaat erom dat daar iets gebeurt nu. Maar wordt dan nu, ik bedoel, nu zitten we gewoon toch, het is midden in de nacht. Uh, er luistert waarschijnlijk niemand. Word even lekker kwaad. Zeg even wat je ervan nee, vindt. Hoor, nee, ik word niet kwaad, want dat is mijn stijl niet... En zeker niet met de microfoon van mijn mond, maar ik vind het wel. Ik ben voor mezelf aan het uh, onderzoeken van wat moet hier nu gebeuren? Wat is nou in dit waanzinnig ingewikkelde conflict? Waar is een uitweg? En ik weet het ook niet. Het is uh, razend ingewikkeld. Maar nou, wordt reken... dat niet kwaad, maar ik bedoel, uh, laat je frustratie gelden. Nou, mijn frustratie is nu dat er op hoog diplomatiek niveau, tussen, door twee wereldmachten, wordt onderhandeld over de status van een meneer die zijn eigen bevolking... al 2,5 jaar lang aan het uh, kapotmaken is. En alle gecompliceerde factoren daarbij. Al-Qaeda is daar. We hebben de afgelopen week maar prachtige reportages ja. uitgezonden. Dat maar vind ik denk altijd en dat, dat je frustratie uh... niet heel erg... Ik uh, bedoel, je blijft gewoon de, de nette Twanhuis, die ik ken... die je ook altijd uh, buitengewoon goed presenteert... achter de tafel van Nieuwsuur. Ja, maar dat moet ook. Dat is ook de bedoeling van mijn vak. Ik, ik, ben, niet, hebt... ik ben geen dominee en geen politicus. Maar goed, je mag toch het pak van Twanhuis uittrekken. Je hebt hem net uh, daar opgehangen op Mediapark. Die zit hier nu in het oorzaal. Maar ik vertel jou nu wat ik... Wat ik, uh, wat ik ervan vindt en hoe gecompliceerd ik het vind En ingrijpen of niet... ik vind dat je nog altijd... Je bent redelijk rustig eronder. Ik merk geen stemverheffing of snik Nee, maar dat zit misschien wel op sommige momenten in me. Maar niet nu en niet op dit moment. En ik kan ook niet... Jij zegt van, wordt er eens lekker kwaad over. Dat werkt bij mij ook niet goed. Nee? Nee. Als jij dan, het moet effectief eh, maar zijn. Stel, moet, maar laat ik het zo zeggen. Als jij je, je pak uittrekt eh, van het presenteren van, van Nieuwsuur... wat is dan de echte tonhuis Wie zit er in het pak van tonhuis? Uh, dat is iemand die op zoek is naar um, het beste verhaal zo goed mogelijk verteld en op basis van de feiten die tot dat moment bekend zijn. Ja, maar dat is jouw rol als... als, als nou, maar je eigen... vroeg me, wie zit er in dat pak? Of ja. bedoel je, als ik het pak als mens, uittrek? Ja, als je, wie zit er in het pak van? Het nou, als uit, ik het dus pak, pak uittrek, uittrek ja. dan, dan zit daar uh, natuurlijk... Er zit in dat pak zit iemand met vlees en bloed en als het pak uit is ook. Alleen, uh, ik zeg dat niet voor niks. Ik heb een, een uh, mooi voorbeeld uit Amerika van een journalist die in de jaren 50, 60... E.R. Murrow uh, verhalen heeft gemaakt, een van de uitvinders van de actualiteitenrubriek. En hij heeft. Joe McCarthy heeft hij van een sokkel getrokken, de communistische senator. die. Uh, sorry, de senator die vond dat alle communisten het land uit moesten. En die man die was altijd. Uh, keurig en feitelijk in zijn berichtgeving. En dat is als journalist ben je dan het effectiefst. Niet als je je mening geeft. heeft geen zin. En nu de vraag van als het pak uit is. Uh, als ik kijk nu naar het nieuws... en als ik kijk naar de beelden van 21 augustus... Dan, uh, uh, dan denk ik van... ja, maar dit is hetzelfde als Rwanda en Bosnië... waar politieke leiders om allerlei redenen besloten... al heel lang om niet in te grijpen... waardoor er nog meer mensen doodgingen. Ik ben daar geweest in Syrië eerder dit jaar. Uh, heel kort... Niet diep het land in, niet zoals verslaggevers als Jan Enkelboom bij ons. En ik heb gezien dat, dat de president, de man die zich president noemt, met, met uh, straaljagers steden en dorpen heeft platgegooid. Ongeacht strijders. Iedereen ging eraan. Ja, daar kijken we nu 2,5 jaar al uh, toe. Ja, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Nou, nou ja. ja, nu zijn er al heel veel mensen weg. Die zijn naar andere Nee, nee, dingen. nee. nee. Ik denk dat ze luisteren. En ik denk dat ze uh, uh, uh, uh, hopelijk met je eens zijn omdat jij vertelt ook uh, vanuit je geschiedeniservaring. Ja, nee, ik zie dat. dat ik maar zie dus letterlijk je ik, ik, ik keek gisteren ook naar jouw uitzendingen in college toe met uh, Armin van Buren. Maar misschien moet ik de vraag uh, uh, beter stellen. Uh, wat voor iemand zit er dan in het pak uh, van Twan Huis, als die gewoon niet presenteert, maar als hij mens is? Uh, bijvoorbeeld, aan uh, Armin van Buren, uh, stelde je de vraag... of een van de studenten, hoe zit het met uh, seks, drugs en rock'n'roll? Ja. Bij Twan Huis. Bij mij? Ja. Nou, waar beginnen we? Nou, uh, we beginnen bij seks natuurlijk. Ja, seks, drugs en rock'n'roll. Dus ja. laten, we daar, nou, ja, laten we daar beginnen. Ja. Uh, Zit er een ruil randje aan, uh, aan het wandelen? Nou, ik ben uh, 49 jaar. Ik ben getrouwd, ik heb twee kinderen. En uh, de, het drugsonderdeel dat is al lange tijd verdwenen. Dat, uh, ik heb tijdens mijn studententijd heb ik uh, geëxperimenteerd. Maar ik uh, woonde in Tilburg. En vreemd genoeg in die jaren, daar was geen ecstasy bestond nog niet. Cocaïne was denk ik te duur. Want ik heb het nooit gezien op de school van journalistiek. En wat overbleef was um, uh, hars en marihuana. Geprobeerd, vond ik leuk. En uh, de uh, drugs of choice was uh, alcohol. Dat ging er volop in natuurlijk Limburg. in Brabant. Maar ja. in Limburg eerder ook al. Ja. Maar ik ben niet... <laughs> ik moest wel lachen bij Armin van Buren. Want toen hij die vraag kreeg over seks, drugs en and rock'n'roll. And brave ja. jongen. Dat geldt ook voor mij. Ja. ja. Zit er een ruil randje aan... Uh? Nou, nee. ja, rauw randje het ligt eraan wat je eronder verstaat. Maar ik uh, ben niet uh, heel erg in het rood qua meters, nee. Nee, om de, oh, oh, je bent echt een goede uh, anchorman bij Nieuwsuur. En echt een, een, een begnadigd televisiemaker als ik zo kijk naar uh, college tour. Uh, maar het is vaak heel keurig. En dan denk ik als mezelf: ah, Nou, dat klopt ook wel. Ik, ik denk ook voor een groot deel dat ik dit werk doe, ik ben uh, in aanleg gepassioneerd en nieuwsgierig. Maar als ik het, dat klinkt misschien raar, als ik het alleen met mezelf zou moeten doen, dan zou ik een vrij saai leven hebben. Dus uh, onderdeel van mijn werk is ook om mijn nieuwsgierigheid te bevredigen en om ook uh, spanning op te zoeken buiten mijzelf, als dat klopt wat ik nu zeg. Maar, bijvoorbeeld, maar stel uh, voor, je, was, je had dit werk niet gehad... maar je was bijvoorbeeld groenteman geweest, uh -huh. of zo, dan was het behoorlijk saai geweest. Met ja, het was het ja? saai geweest, ja. Had je me hier ook niet uitgenodigd, maar waarschijnlijk. Dan was, je, dan was je wel een grijze muis geweest. Nee, dat weet ik niet, want ik vind dat je in ieder, ieder beroep... kun je de beste worden, of kun je ambitieus zijn. Of je nou buschauffeur bent, of presentator, of groenteman... Ja, er zijn alle. Iedereen heeft de mogelijkheid om te exceleren om uit te blinken in zijn of haar vak. Maar ik ben geen psycholoog van mezelf, maar ik, als ik kijk naar de afgelopen 30 jaar dat ik werk, merk ik wel dat ik spanning heb opgezocht in mijn werk. Dus oorlogsgebieden, revoluties, uh, natuurrampen. En ook toen ik dacht van het wordt vrij rustig... namelijk tijdens het correspondentschap... was ik er nog niet een jaar en toen gebeurde 11 september. Ja. Dus mijn leven is als gevolg van mijn werk nooit saai. En, en ben je ook obsessief in dat het altijd beter moet? Het moet altijd beter. En daar ben ik obsessief in, ja. Gaan we eerst luisteren naar een plaat die ik voor je hebt uitgekozen? Ben je benieuwd. Ja, daar zet je koptelefoon op. Het is een plaat van waar je vandaan komt. Ik had al twee meisjes gezien, de dag erop allebei in een saxofoon. Witte blues, box... met geel biezen en pasgepoetste schoen. Nog boete het de deur, huurde ik het gerette ketet van een trompet. Genoeg gewild. Hier drinken voor schat. In de eerste straat rook het van wiet weg, en ik dacht: verrek, hier trekt nog geen m'n soep. En het lege truit van die trombones trok ons naar vuren over de stoep. Bij de kerk waren natuurlijk weer twee cafés aan een plein, en daar speelde een fanfare heel fijn, bloos muziek. Op een schone, zondig zondagmorgen bloos muziek. Bloos mij omver. Met toeters en bellen. en verhaal vertellen. Zondagmorgen blaast muziek. bloost mij riep. Gemmig een bloosbaz voor het stevig fundament. Gemmig schuiven en saxen voor de moeren van deze muziektent. Het vergulde koperen duik weer door de bugels en trompetten gemaakt. En dan heers ze bloos muziek. op een show. Bloost muziek bloist ver met toeters en bellen, een schoon vooral vertellen Zondagmorgen Zonig morgen, bloost muziek, bloos ri. Ja. Nou, dit is ook, ja, daar kom je vandaan, Kleinburg. Ja. En um, als je dan, je zegt het moet altijd beter, maar als je nu staat waar je nu staat, met zoveel succes met de college tour en terecht en, en uh, de anker van Nederland in nieuwsuur, als je dan terugkijkt waar je vandaan komt, kan je dan ook niet trots zijn? Nou, het rare is dat ik uh, toen ik jong was, wilde ik. En niet omdat ik het niet naar mijn zin had... maar zo, zo snel mogelijk weg uit Limburg. Omdat het beperkend was, dacht ik. Voor mijn werk en uh, door mijn tongval. En ik dacht van, ik kom nooit ergens in, uh, in Hilversum terecht. En nu heb ik, na vijftig jaar, heb ik het omgekeerde. Uh, niet dat ik uh, morgen terug wil naar Limburg. Maar uh, de, deze muziek raakt me meteen. Omdat de harmonie erin zit natuurlijk. En G. dat zijn muziek volg ik al heel lang. Ik ken hem ook. En uh, daar waar ik vroeger dacht, Bloss muziek, daar luisterde mijn vader die luistert nu naar de radio. Die zette vroeger altijd op de radio een Duits radioprogramma op met uh, uh, Fruishoppen heette dat. Met heel veel blaasmuziek erin. Daar vond ik geen reet aan. Zondag vond ik als gevolg daarvan een hele vervelende dag. Omdat ik dan ook nog naar de kerk moest. En als klap op de vuurpijl was er dan s'avonds ook nog studio sport, waar ik ook niks aan vond. Dus dat was een waar normaal gesproken zondag een vrolijke dag moest zijn. Kleed ik af en toe in, de, in een depressie vanwege die dingen. En nu uh, denk ik: uh, ik vind die muziek heel erg mooi, als er uh, blaasinstrumenten in zitten. En zondag is ook een vrolijke dag, en uh, Limburg is ook nog heel mooi. Maar de vraag is. Je zegt dat het altijd beter moet. Soms ben je obsessief in het feit dat het beter moet. Hè, alles wat je doet. Maar ben je, als je terugkijkt, niet enorm trots heb jij. De, ja, je hebt de Amerikaanse droom, maar je hebt natuurlijk de Limburgse droom uh, geleefd, waar je nu zit. Nee maar dat zou ik Kan je ervan wel... genieten? Kan je? Kan je genieten? Ja, dat wel, maar niet te lang. Ik bedoel, ik vind niet dat. Uh... Uh, ik ben niet iemand die heel vaak omkijkt en denkt van... goh, dit is gelukt of mislukt. Ik kijk altijd vooruit en ik ben, op, ik ben bezig met het volgende programma. Maar hoe, hoe of zou je vader dan nu luisteren? Of hoe, hoe zit je vader te kijken als jij nieuws weer presenteert? Ja, dat is een goede vraag. Dat, daar zou ik wel eens uh, een camera op willen zien. Dat weet ik niet. Maar die is toch trots? Ik denk dat, het, dat hij het wel heel erg... Hij vindt dat leuk natuurlijk. Ja. Dan moet je er toch ook van kunnen genieten dat je je vader trots kan maken? Uh, ja, ik geniet daar... Uh, uh, dat weet ik niet precies hoe dat werkt. Ik, weet, ik, ik vind het gevaarlijk om stil te blijven staan bij uh, trots zijn op iets... Ik vind het veel spannender om door te gaan en om iets nieuws te verwerven of te, te creëren. Maar waarom vind je het gevaarlijk? Nee. Nou, omdat stilstand is natuurlijk uiteindelijk super cliché. Achteruitgang. Maar dat klinkt raar, want jij, want jij vraagt naar mij van geniet je ervan? Nou, misschien iets te weinig. Ik vind, ik, ik vind het niet iets om... Uh, hè? Jij, jij hebt een vlijende manier nu van spreken over wat ik doe. En daar word ik al licht ongemakkelijk van. omdat nooit iemand dat tegen je zegt? Nee, maar dat is. ik, ik uh, wil me daar niet op concentreren. Ik wil me concentreren op iets anders. Namelijk om uh, iets beter of mooier te maken. En natuurlijk denk ik ook wel eens... Van, nou ja, dat hè, met zo'n uitzending bij Whoopi Goldberg... of als een college tour of een nieuwsuur heel erg goed lukt. Dan, is dat, dan word je daar heel erg vrolijk van. Maar, en, en, maar ja, daarna wachten volgende uitzendingen... en die moeten weer wat beter worden. Maar kan je de complimenten dan ook niet waarderen of in ontvangst nemen. Zeker wel, natuurlijk. Maar dat is ook heel vluchtig en relatief. Ik bedoel, de volgende dag maak je iets wat weer minder is en dan krijg je billenkoek. Ja, daar wordt geklopt. Ik denk dat dat uh, de roomservice is. Goedenavond. Ja. Hallo. Ja, is voor mij. Dank u wel. Oh. Ja, zon, ja. Dankjewel. Dan proosten we toch op jouw carrière, hoor. Nou, uh, oké. Okay. Het is laat, dus ja, is het want, mag. Uh, volgend jaar word je 50. Mm -hmm. Nou, je hebt toch dan... Uh, jouw carrière kan nog uh, prachtig... Uh, stakaten st st st st omhoog. Maar dan ben je op een gegeven moment 70 of 80. Dan moet je terugkijken... op je leven. Denk je dat je dan ook de gedachte hebt van... ja, maar het had beter gekund. Natuurlijk, dat heb ik nu al. Ik bedoel, er zijn uh, altijd momenten... In iedere uitzending zitten fouten. In een boek wat je schrijft denk je van, oh ja, dat had anders gemoeten. Uh... Maar is het dan wel leuk om thuis huis te zijn? Nou, maar nee, maar dat is, het zou toch raar zijn als je dat niet van jezelf zegt? Ja, ik snap wel dat je je fouten wil verbeteren, maar je moet hmm. toch ook, je, je, het is niet niks wat, je, wat jij doet. Ja, maar ik word daar ongemakkelijk van uh, als dat uh, gezegd wordt. Want uh, zo kijk ik er niet naar. Ik kijk op een andere manier naar mijn werk en uh, ik relativeer het. Ik uh, uh, geloof niet in uh, status en positie. En bij, vooral bij televisie, daar denk, denk ik dan eerder aan, uh, uh, is het een kwestie van als je daarmee uh, stopt... Dan, dan is het net parfum, het verdampt en het is weg. Ik bedoel, wij doen, jij maakt televisieprogramma's, ik maak televisieprogramma's. Nee, maar programma's. je hebt lang in Amerika gezeten. Ja. Ja? Zou je dit in Amerika doen? Dan jij zou top zijn. Uh, maar in Amerika durven ze succes ook te vieren. Durf ze van succes te genieten. Jij bent bijna een New Yorker. Uh, waarom heb jij toch nog die Hollandse mentaliteit uh, in jezelf? Dat je niet genieten mag, dat je gewoon. Nee, wel, nee, nee, dat is niet wat ik zeg. Ik vind wel dat je, ik vind ook dat ik, ik geniet ook af en toe van iets wat lukt. Maar uh, ik vind niet dat ik daar te lang bij stil moet staan... omdat dat voor mij de dood in de pot is. En bovendien, dat wat lukt. Wat is het nou precies wat lukt? Uh, als wij bij Nieuwsuur een hele mooie uitzending maken... en dat zeg ik niet uit valse bescheiden, bescheidenheid, maar dat meen ik oprecht... dan is Nieuwsuur is een team. En ik presenteer wat de redactie uh, gemaakt heeft. En ik ben de laatste fase in het proces samen met de regisseur... en de eindredacteur en de mensen op de vloer en de camera... Mij zie je. En er zijn een heleboel mensen die daaraan meewerken... die je niet ziet en die het ook heel goed doen. Als het een topuitzending is. Wat niet vaak voorkomt. Ik bedoel, een tien komt niet zo vaak voor. Heel af en toe. Ondanks uh, meegemaakt. Uh, en bij college tour geldt hetzelfde. Er gaan toch vaker dingen fout. Of die niet helemaal lekker liepen. Of, uh, ik bedoel, de, de, de momenten waarop ik echt denk... van, nou, dit, is wel, dit grenst aan uh, de maximale prestatie... die zijn heel zeldzaam dat komt eigenlijk niet vaak voor. Dus, tot die tijd is er niet iets waar je lang bij stil moet staan... om het succes te vieren. Ja, kijk, als je altijd naar een tien streeft... Nee, maar het kan... klinkt nu alsof ik heel vermoeiend leven leid. Dat is helemaal nou ja, niet zo, maar de drijfveer is... Ik snap de drijfveer wel, maar ik, snap, ik, ik denk ook wel dat mensen de, de, uh, luisteren... en denken van, ja, maar Twan, kom op. Je doet het zo goed. Geniet er een beetje van. Maar het is niet gezegd dat ik dat niet doe. Nou, ik, dat zei je uh, net wel. Nee, ik sta er niet lang bij stil. Maar ik kan genieten van een, uh, iets wat heel goed gelukt is. Sterker nog, dat, dat, dat vier je dan ook af en toe met een redactie. Uh, als een programma heel goed gelukt is bij College Tour, vier je dat. Ik, wat ik net wilde zeggen, We hadden anderhalf week geleden hadden we een gesprek bij Nieuwsuur. Dat is nooit eerder voorgekomen. We hadden... Een ambassadeur in Israël. Een oud-ambassadeur in Washington van Israël in Tel Aviv. Eh, via een satellietlijn. En tegelijkertijd was er in Teheran een politiek analist. En we hadden het snode plan om die twee met elkaar in debat te laten gaan. Maar dat hadden we ze niet verteld van tevoren. En uiteindelijk hebben we dat geprobeerd. En dat lukte. En ze wilden dat doen allebei. En ze vochten elkaar de tent uit. En het is nooit eerder voorgekomen. Dat twee mensen op dat niveau vanuit die twee steden met elkaar debatteren. En voor mij is dat dan... Uh, een waanzinnige avond. Maar dat is niet... Uh... En hoe vier jij dat dan? Nou, de, degene die het gere geregeld had... Uh, de man in Iran was geregeld door een van onze beste redacteuren... bij Nieuwsuur, Roosbeek Kaboli. Iemand met heel veel contacten. Die heeft het belangrijkste element geregeld voor dat debat. Iemand anders heeft weer die uh, Israëlische ambassadeur geregeld. Uh, de eindredacteur had het tegenwoordigheid van geest om uh, de satellietlijnen op tijd te boeken. Dit is, televisie is een teamsport. En uh, als het lukt, dan kun je daar enorm van genieten. En de afloop van de uitzending hebben we dat ook gedaan. En dan wordt er een glas gedronken... en dan zie je op Twitter en op de redactie dat er uh, op gereageerd wordt. En dat is enorm feestelijk. Alleen, ik heb wel uh, misschien daar een nare eigenschap bij. Dan denk ik van, hoe kunnen we dat nog een keer en nog een beetje beter voor elkaar krijgen. Nu, in een, uh, in het boek... Uh... Maar weet je dat dat geldt voor alle mensen die ik geïnterviewd heb... Uh, voor een College Tour, dat ik, ik uh, herken dat altijd... of het nou Armin van Buren is, of Frank de Boer, of Whoopi Goldberg. Je kunt op een gegeven moment, als je... Um, en ik wil me met niemand vergelijken die in dat boek staat... want dat, dat, dat, dat, uh, dat gaat niet, maar ik herken wel één ding... als je echt heel goed wil zijn in je vak dan is het dodelijk als je je succes heel lang gaat vieren. Of, wat nog dodelijker is, als je erin gaat geloven. Want dan heb je niet in de gaten dat het heel relatief is. Het is allemaal relatief. Ik bedoel, Elvis Presley, waar mensen, heel veel mensen heel lang mensen, naar geluisterd die, hebben... Die, mensen die, jij... die heeft zich volgestopt nee, nee, nee, nee, met, nee, met slaapmiddelen, nee, doodgevreten maar, maar, aan pindakaas. Gelijk, maar uh, de mensen die jij interviewt in college toe, zijn mm. allemaal inspirerende mensen. geven allemaal inspirerende antwoorden. En die zeggen ook allemaal... je moet zeker uh, uh, je droom naleven... Uh, en, en je moet de dingen doen... Uh, uh, wat je doet, daar moet je goed in zijn. Maar je ziet aan allemaal... ze sprankelen allemaal. Ze genieten er allemaal. Ze genieten dat, dat ze bij jou in het programma zitten. Ze genieten dat zij uh, studenten uh, uh, uh, kunnen inspireren. En dat zie ik ook, want ze zitten wel in dat moment van: ja, ik zit hier en ik kan iets over het voetlid krijgen. Nee, maar dat Die is iets ze genieten. Het, dat is het leuke van het programma dat herken ik ook. Stel voor dat jij er zou zitten. Ja, nou, maar dat, dan zou ik meteen losgaan ook. Omdat er niets leuker is dan als je op een gegeven moment ervaring verzameld hebt uh, en allerlei situaties heb meegemaakt. En zover ben ik wel, na vijftig jaar... dat ik bizarre dingen heb meegemaakt... en bijzondere dingen heb meegemaakt. Om dat door te geven aan een nieuwe generatie journalisten... dat is heerlijk. In dit boek, dertien uh, meesters en één crimineel... één crimineel is Willem Holleder. Op een gegeven moment... Uh, in het vraaggesprek bij de studenten... Uh, gaat het ook over uh, zijn kinderen. En uh, dan gaat het over... Nou, uh, zou je je kinderen aanraden om het vak in te gaan? Dat soort vragen. Je hebt ook kinderen... Uh, als jij je kinderen een tip zou geven, wat zouden ze anders moeten doen dan van huis? Um, dat... Ja, uh, anders moeten doen. Ik zou ermee beginnen, of ik begin, ben daar al mee begonnen. Ik uh, ga hun niet vertellen. Als ze keuzes moeten maken, wat ze moeten gaan doen. Ik ben, ik kan je, het, dit, de antwoord op deze vraag kan ik je alleen geven. aan de hand van wat ik zelf heb meegemaakt tijdens mijn opvoeding. Mijn ouders hebben mij niet in een bepaalde richting geduwd en uh, hebben mij de vrijheid gegeven om uiteindelijk mijn eigen keus te maken. En dat is wat, wat uh, je ook aan je kinderen moet meegeven. Nee, maar ik had meer, ik, dat, het gaat niet over de richting die ze moeten kiezen... maar je gewoon, nou, wees iets losser. Of, nou, uh, wees... Nee, ik zou niet weten wat... Ik, ik ben wees niet... minder obsessief in het... Nee, nee, maar ik ben daar niet ontevreden over. Ik ben niet ontevreden over dat wat ik doe... en de energie die ik erin stop. Sterker nog, ik vind dat dat me juist brengt op plekken... Die, uh, waarvan ik nooit had verwacht dat ik daar terecht zou komen. Dus ik, daar waar jij denkt van die man is gek en die is nooit tevreden... en uh, die viert zijn, uh, zijn mazzeltjes niet, of hoe je het dan ook wil noemen... dat gevoel heb ik helemaal niet. Ik heb helemaal niet het idee dat je gek bent. Nee, nee, maar bij wijze van spreken. Dus ik zou niet, antwoord op je vragen. is... Nee, maar... ik zou niet tegen mijn kinderen zeggen, doe het anders dan je vader. Zoals Holleder moest tegen zijn zoon zeggen, word niet zoals mij... Dat is een letterlijke tekst van Holleden. Nee, maar ik lees natuurlijk interviews na... en in een van de interviews staat gewoon... ja, ik wil een hele goede anker worden. Een anker waar je niet omheen kan. En dan denk ik bij mezelf, mm -hmm. hallo, Twan, kijk eens terug. Dat ben je toch al? Nee, maar dat is toch niet helemaal waar wat je daar zegt. Want het... Uh, wat het... wil je nog meer? Nee, maar het interessante van de plek die ik heb... is dat je hem kan krijgen. Dus een hoofdreda hoofdredacteur kan zeggen van... Uh, oké, okay, jij wordt een nieuwe presentator van Nova en nu Nieuwsuur. Maar dat betekent niet dat je hem hebt. En daarmee bedoel ik dat je, je bent pas een goede enker als een groot publiek jou ziet en denkt van wat die man of vrouw... doet er niet toe, uh, zegt, dat klopt. Of dat klopt meestal. Wat schort er nog aan jou dan? Nou, dat is door de, de, de beste mensen die dit werk gedaan hebben... Uh, en die leefde weliswaar in een andere tijd... toen er nog maar drie zenders waren, dan heb ik het even over Amerika. Want dat is toch, daar ben ik uh, op gericht als het om mijn werk gaat. Een van de grootste anchors van dat land is Walter, Walter Cronkite. Dat is de uh, presentator van CBS. En die man die heeft jarenlang keurig zijn werk gedaan. En die heeft, en dat, daar is een analogie naar deze tijd... die is op een gegeven moment naar Vietnam gegaan in de jaren 60, 70... Daar kwam hij nooit, dat deden anderen voor hem. En op een gegeven moment was die oorlog zo heftig dat hij dacht, ik ga zelf kijken. En toen hij het zag ter plekke, en daarom moet een enkel ook reizen... toen kwam hij terug en toen sprak hij de legendarische woorden... We have lost this war. En toen president Johnson, die toen president was in, die, in het Witte Huis... die tekst zag van die enkel, wist hij deze oorlog heb ik nu verloren. En dat wist hij omdat die anker, die Walter Cronkite... zo'n impact had op een groot publiek... Um, dat zijn woorden waarheid werden. Nou, dat is in een tijd dat er nog maar heel weinig zenders waren... en dat je als anker een grote invloed had... en ik zeg niet dat ik tegen mensen wil zeggen... we have lost this war, maar wat ik wel graag wil is natuurlijk... dat een groot publiek denkt als ze naar het Nieuwsuur kijken... en ze zien mij daar zitten... Dat is betrouwbare informatie. Die rubriek, die klopt en die, die presentator dat klopt ook. Het is een beetje het buckler-effect van Joep van Heck. dat hij zegt uh, dat die buckler eigenlijk van de markt heeft, heeft gegooid. Verdenk ik. Moest even denken welke associatie. Uh, ja, ja, nee, nee, dat is het niet. Dat is uh, Joop van Heck is een, uh, een, okay, een uh, cabaretier. Oké. In ieder geval, en... hij heeft iets gezegd en toen was. Ja, buckler... nee, ik snap La, wat je bedoelt. Het effect zeggen, was groot. Laat ik dan zo zeggen. Hoe ver ben je nog weg uh, uh, van dat effect? Wat moet er nog gebeuren met zo'n huis? Nou ja, ik denk dat je dit werkt... Kijk, dit moet je heel lang doen. En heel lang heel goed doen. En uh, dan komt dat op een gegeven moment. Denk ik. Uh, en ik weet niet eens meer... Kijk, de... het wordt steeds moeilijker om dat voor elkaar te krijgen. Omdat, uh, omdat er zoveel televisiezenders zijn. En zoveel programma's. En wat ik... Ja, niet jammer vind, maar een jonge generatie... ik zou heel graag een jongere generatie nog willen bereiken met nieuws. Dat is al altijd heel moeilijk, maar jonge mensen... die kijken natuurlijk uh, niet meer naar televisie... maar die, die bekijken YouTube... en uh, uh, die nemen op een hele andere manier kennis van het nieuws. Dat weet ik, omdat ik weet wie er reageert op de programma. Er zijn heel veel jongeren die me aanspreken op college tour... maar nooit op Nieuwsuur. Wij, die doelgroep die bereiken wij niet met Nieuwsuur... Dus daar is nog een wereld te winnen. En als je terugkijkt naar jezelf als presentator, wat, uh, waar zie je dan nog verbeterpunten? Uh, nou, heel veel. Ik, bedoel, de, de, ik zei al eerder, in iedere uitzending zitten fouten. De, uh, presenteren, het presenteren van nieuwsuren is wat een acrobaat doet in het circus uh, boven in de piste. Want je hebt geen vangnet. Het is live, dus het kan misgaan. Dat maakt het ook heel spannend. Dus het ene studiogesprek is te mat en te saai. En het andere studiogesprek, daarin ben ik misschien iets te heftig of te fel. En zet ik het te strak op en geef ik de mensen te weinig tijd om uh, uit te spreken. En soms zit er een gesprek tussen en dat is in een rechte lijn goed. Van A tot Z. En dan, uh, dan ga je zweven. Dan gebeurt er iets. Maar dat is een rare wisselwerking. Ik ben niet een, kijk een, een, een schilder die staat voor zijn doek en die moet het uit zichzelf halen. En die heeft geen weerstand behalve die penselen, het olie en het doek. En wij werken met camera's, geluid, licht, gasten. En uh, soms lukt het en soms lukt het niet. Wat goed gelukt is, is uh, de plaat die je hebt uitgekozen. Ik weet al wie het is. Uh, jij moet even vertellen wat het is en waarom. Ik had er twee gegeven, maar ik denk dat je dan Nick Drake bedoelt. Zeker weten. Nick Drake is uh, een uh, singer-songwriter... geboren in 1948 en overleden in 1974... door eigen hand, zelfmoord gepleegd. En ik ontdekte hem heel laat. Namelijk uh, in Amerika omdat er een film was, Garden State... waarin een nummer van hem zat. En dat sprak me meteen heel erg aan, dat nummer. En ik wist niet waarom. Uh, het was mooi gezongen, het was mooi gespeeld, het pianospel was mooi. En plotseling herkende ik uh, iets Limburgs erin. Volgens mij is het een walsje. En uh, One of These Things First heette het. Nou, luister er maar naar, dan hoor je hoe mooi het is. Zet zelf ook je koptelefoon op. Could have been a sailor, could have been a cook, a real life lover, could have been a book. I could have been a signpost, could have been a clock, as simple as a kettle, steady as a rock. could be here and now I would be, I should be, but I how I could have been I could have been your pillar, could have been your dog. I could have stayed beside you, could have stayed for more I could have been your statue, could have been your whole friend A whole long lifetime, could have been Could it be oh so true I would be I should be through and through I could have been Drake, de keuze van Twan Huis en terecht. Maar toch, ik, eh, het, het walsje haalde ik er niet eens op. Hoe komt het dat jij dat er zo snel uitpikt? Nou, misschien heb ik wel helemaal ongelijk. Maar het, is, het, het gaat ook niet om het walsje. Maar er is iets met die, dit nummer en met die man. En dat hoor je meteen. Is, hij vertelt een verhaal. En zo heb ik het de eerste keer niet gehoord. Hoor. De eerste keer, ik luister altijd naar de melodie. En het, dit zweeft, dit nummer. en Het is licht en het uh, danst. En dan luister ik slecht naar de tekst. Dus ik zei tegen Cheryl, mijn vrouw... van ik ga dat nummer, dat wordt misschien gedraaid vannacht... en dan draag ik dat aan jou op. Toen zei ze van, maar ho, wacht even. Uh, even die tekst checken, waar gaat het nou precies over eigenlijk? Dus toen hebben we daar naar gekeken, naar die tekst. En eigenlijk, omdat ik weet dat hij zelfmoord heeft gepleegd... hij zegt van, ik had deze dingen allemaal kunnen zijn. I could have done these things, of hoe zegt hij dat... Dus het is, uh, misschien is het wel een extreem melancholisch nummer... over alle dingen die hij gemist heeft in het leven. Die hij niet heeft gedaan. En waarom draag je dat op aan je vrouw? Nou, ik vind het een heel mooi nummer. Maar ik had niet goed naar de tekst geluisterd. Dus het is wel weer verstandig van haar. Want zij is uh, slimmer dan ik natuurlijk. Om eerst even na te gaan of het niet over iets heel dramatisch gaat. Want dan moet je dit niet opdragen aan je vrouw. Volledig. Nou, nu, nu heb ik gelezen. Jouw vrouw was een uh, zeer goede ballerina... Mm -hmm. danser is, ja. uh, Maar door een blessure kon ze haar passie niet meer beleven. Mm -hmm. Maar heeft een, een nieuwe passie gevonden. Ja. Um, stel voor dat jij uh, je passie niet meer zou kunnen doen... namelijk het werk wat je nu doet. Wat zou, jij, zou jij het talent hebben om een nieuwe passie te ontdekken? Het uh, lijkt me heel moeilijk. Uh, ik uh, bewonder haar dat zij dat gevonden heeft. Zij heeft nu uh, in, in lijn van die... Uh, Balletcarrière die dan uiteindelijk gestopt is... Uh, is er nu een, ze heeft een pilatenstudio. Dat is een uh, bepaalde bewegingsvorm. Ik doe dat zelf ook. Het is hartstikke lekker. Maar het lijkt mij heel moeilijk om... Uh, om dat wat ik nu doe... en uh, waar ik zoveel lol aan beleef... om, dat, uh, om daar iets anders voor in de plaats... ik zou niet weten wat dat zou moeten zijn. Ik, ben, ik doe dat al uh, meer dan dertig jaar... En met grootst mogelijke genoegen. Dus ik uh, zie niet meteen wat, wat uh, hier tegenover zou kunnen staan. En nu in dit nummer zei je ook van ja, er zit ook echt iets Limburgs in. Hoe herken je dat dan? Nou, de, de, de, nogmaals, ik, ik heb uh, hierbij gefantaseerd 1, 2, 3, 1, 2, 3. Want dat is een wals. En of dat nou, bij Jacques Brel heb je nummers Vezoel. Dat is een hele snelle wals. En misschien uh, zeggen uh, muzikologen nou wel die dit horen van dat is flauwekul, dat is helemaal geen wals. Maar ik hoor het erin. Ik denk dat ik hier met mijn moeder of met iemand die goed kan walsen, dat ik, uh, dat ik hier wel mee weg kan komen. Heb je, je de wals van je moeder geleerd? Ik heb de wals van mijn moeder geleerd, ja. Met carnaval in uh, het dorpje waar ik vandaan kom, Horst in Limburg, daar werd veel gewalst met carnaval. En dat is ook eigenlijk de enige vaste dans of stijldans die je kent. Voor de rest moet je me niet de dansvloer opzetten. En hoe oud was je toen je leerde walsen van je moeder? Ja, dat weet ik niet precies. Uh, zij kon het heel goed. Ik denk... Ik denk twaalf of dertien. Heel veel jongens in het dorp en neven van mij ook. Die zaten op dansles, ik niet. En zij heeft, uh, zij heeft mij de eerste beginselen bijgebracht. Limburgse vrouwen kunnen onwaarschijnlijk goed walsen. Door carnaval. En toen jij dat leerde, die wals had je toen ook het idee van, oh, het moet de beste val zijn. Nee, dat had ik helemaal niet. Ik had vooral uh, moeite om op mijn voeten te blijven staan... Ach. want mijn moeder was razendsnel. Maar als je het goed kan... dan krijg je het effect van dat nummer van Nick Drake. En dan vlieg je. En ik geef toe, met carnaval zit er natuurlijk heel veel alcohol in. En dan denk je al snel dat je iets heel goed kan. Dus ik heb met carnaval ongetwijfeld momenten gehad... dat ik dacht van, uh, wow, John Travolta. We zijn bijna aan het einde van het programma. En dan vraag je altijd in een, een, een college tour aan de gast die je hebt. Van, ja, wat is nou een goed advies? En uh, onze luisteraars zitten natuurlijk ook uh, enorm te wachten op het goede advies van Twan Huis. Ja, wat moeten we van jou leren? Iedere keer als ik die vraag stel, dan denk ik van wat zou ik daar zelf op antwoorden? En ik ben ongetwijfeld niet zo scherp en erudiet als de mensen aan wie ik het vraag... Uh, het cliché antwoord is uh, dat je moet doen wat je wil. En dat je je dromen moet najagen. Dat is één ding. En dat vind ik ook allemaal. Maar ik probeer mezelf ook voor te houden. En dat is dan mijn advies. Om risico's niet te vermijden maar op te zoeken. En om af en toe dingen te doen waarvan je denkt van... Uh, dit wordt moeilijk. Dit wordt lastig. En misschien kom ik hierdoor in de problemen. Maar ik ga het toch doen. En tegen de stroom in van alle mensen die mij adviseren om dit niet te doen... Probeer ik dit. En ik zie wel weer schipstrand. Neem een risico. En wat, wat wordt jouw volgende kunstje waarbij je denkt. Bij jezelf van oh dit wordt spannend. Um, ik zit nu in een fase in mijn leven. Dat ik uh, vader ben. En twee kinderen heb. En ik merk dat uh, de grote risico's die ik genomen heb. In mijn werk op mijn niveau. Dat die nu even achter me liggen. En ik vind het nu belangrijker om ook een leuke vader voor mijn kinderen te zijn. Ik ga niet drie weken in Syrië rondhangen, om maar iets te noemen. Dus dat soort risico's in mijn werk, die zou ik nu niet zo heel snel nemen. Dus eerder een dagje in of uit in Syrië of in een ander land waar het ongemakkelijk is. Dus op dat niveau zie ik niet zoveel risico's nu. Zou jij een goede gast zijn voor een college tour? Nog niet. Nee. En misschien ook wel nooit. Uh, maar dat is. Ik en waarom heb, nu nog niet? Nou, ik vind mezelf te jong daarvoor en te onervaren. Armin van Buren was volgens mij 37 toen ik hem toen gisteren in ja, de uitzending had. Nou, dat is interessant dat je dat zegt. De, de, toen de redactie voorstelde dat we. Want de, de Armin van Buren is voorgesteld door mijn jonge redactie. En ja, we hebben nog heel weinig tijd, hè? Dus ik wil okay. gewoon even weten nou, waarom jij vind, nog niet. Nou, laat de, ik het onder... zo zeggen. Ik vind je mezelf... bent bijna 50, hè, makker? Ja, maar dat is het nieuwe dertige. <laughs> nee, laat dat nog maar... Ik wil dat zo lang mogelijk nee, maar waarom, uitstellen. waarom... Ik bedoel... Waarom ik... Matthijs van Nieuwkerk wel en jij niet? Nee, maar kijk de mensen nee, die... waarom Matthijs van Nieuwkerk wel? Die zat er en jij niet. Ja, maar vind je het goed? Ik vind Matthijs, waardeer ik in zijn vak... en ik vind hem uh, goed in wat hij doet, maar... Als je kijkt naar de line-up van College Tour... de mensen waar ik echt iets van geleerd heb of geïnspireerd ben geraakt... dat is toch Desmond Tutu, uh, dat is Whoopi Goldberg, Susan Sarandon. Dat zijn mensen die nog verder zijn. En die zichzelf en het leven nog meer doorgrond hebben. En die echt wijs zijn. En daar ben ik nog lang niet. En daar is Armin van Buren niet. En daar is Matthijs van Nieuwkerk niet. Dat is een andere categorie, eredivisie. Dat duurt heel lang voordat je daar bent. Kom je hè? Denk het niet. Nee, nee, dat denk ik niet. Denk je niet? Nee, omdat je daarvoor ervaringen moet hebben opgedaan in je leven die anders zijn dan wat je in Nederland mee kunt maken. Um, wa want wij leven in een uh, fantastisch land, beschermd, uh, nog steeds heel rustig. Nee, ik, ik denk wat dat dat pas... zo uh, in contradictie met hetgeen wat jouw streven is, namelijk het allerhoogste halen. In mijn dat werk. Dat is wat je doet. Maar nou, ik, ja. ben niet op weg naar, uh, ik ben niet op weg naar de, de positie van goeroe... of uh, hier is de weg en daar is de uitgang. Dat, uh, dat is helemaal mijn streven en ambitie niet. En daarvoor denk ik nog steeds van... Ik, weet je, ik ben een jongen die geboren is in Limburg. En ik ben de provincie uitgekomen en ik kom er graag terug. En ik heb heel veel mooie dingen gezien. Maar ik ben niet degene die uh, het boek gaat schrijven... de film gaat maken, uh, de gedachten gaat uitspreken... die andere mensen op totaal andere ideeën gaat brengen. Dat ben ik niet. Dat zijn andere mensen die grotere talenten hebben dan ik. Daar gaan we het de volgende keer zeker nog over. Twan Huis, dankjewel dat je, was, uh, uh, dat je aanwezig was in de overnachting. Ik vond het in ieder geval inspirerend. Leuk dat je me uitgenodigd hebt. En uh, Nachtradio is het leukste wat er is sowieso om te doen. Ik heb veel van je geleerd. Proost. Proost.